Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De trends naar de ontploffing van zondag in een woning in Emmen geen nieuwe explosieven gevonden. De explosieve opruimingsdienst heeft het huis van een tweede verdachte doorzocht, maar daar is niets aangetroffen. De EOD ontdekte zondag in het ontplofte huis explosieve stoffen. Daarom werden de huiseigenaar en een andere man aangehouden. Ze waren door de klap van de explosie gewond geraakt en moesten naar het ziekenhuis. Ze zitten inmiddels in een politiecel in Assen en worden vanmiddag voorgeleid. Australië gaat een filmpje maken van het uitzetten van asielzoekers naar Maleisië dat op YouTube zetten. De regering hoopt dat de film een afschrikwekkend effect heeft op mensen die er ook over denken om in Australië asiel aan te vragen. De immigratiedienst gaat de asielzoekers filmen als ze vanuit het opvangcentrum op Christmas Island aan boord gaan van een vliegtuig tot het moment dat ze in een kamp in Maleisië zitten. De asielzoekers zullen wel onherkenbaar worden gemaakt. Vorige week sloten Australië en Maleisië een akkoord over het uitwisselen van vluchtelingen. Maleisië zal 800 asielzoekers uit Australië opvangen. En in Ruil neemt Australië de komende jaren zo'n 4000 erkende vluchtelingen op uit Maleisië. In het Amerikaanse nationale park Yosemite is opnieuw iemand te pletter gevallen. Een vrouw had met drie anderen een vergunning gekregen om een 1400 meter hoge rots te beklimmen. Tijdens de afdaling gleed de vrouw uit en viel 180 meter naar beneden. Een parkwachter had de beklimming afgeraden vanwege het stormachtige weer. Het is de veertiende keer dit jaar dat iemand in Yosemite Park omkomt. Twee weken geleden kwamen drie wandelaars om het leven toen ze van een hoge waterval vielen. Het weer, flinke zonnige periode. De temperatuur loopt op naar 24 graden aan zee tot 28 in het binnenland. Er staat een zwak tot matige zuidoostenwind. Later vanmiddag aan de kust mogelijk wind van zee. Morgen opnieuw zomerswarm, maar smiddags kans op een regen of onweersbuien. Dit was het. Dit is Sombakker van de ANWB. We staan een op Filoptaal 15 vanuit Rotterdam naar Europort bij knooppunt Vaanplein 3 kilometer. Tot zover de verkeers.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 Cfm, Vannacht lag ik weer wakker, Dat ik niet weet en voor niets had ik een oplossing behalve dan me Niet daar het me niet interesseert, maar wat weet ik er nou van? Soms dacht ik stel nou dat en dat was het wel weer dan. Zo.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 You are the best young yeah. yeah.